8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Felicitaties voor Nieuwe Paus Franciscus. Ouders moeten bij Vermis en Kind meteen 112 bellen, zegt de ombudsman. En Balsemen Chavez lijkt mislukt. Vanuit de hele wereld is de nieuwe paus Franciscus door politieke en religieuze leiders gefeliciteerd met zijn benoeming. Vooral de eenvoud van de 76-jarige Argentijn wordt geprezen. De Argentijnse president Christina de Kirchner heeft al laten weten naar Rome te zullen reizen op 19 maart om de installatie van haar landgenoot bij te wonen. Gisteravond werd Jorge Mario Bergoglio... na vijf stemrondes gekozen als paus. Bergoglio zou eerder gezegd hebben dat hij geen paus wilde worden. En dat is misschien wel de reden waarom hij gekozen is... zegt kerkhistoricus Nissen. Als je je opstelt, zoals hij ook gisteren bij de presentatie deed... Eigenlijk als een hele bescheiden man, blijkt ook uit de keuze van die pausnaam... Dan, dan kan het ook in je voordeel werken dat de kardinalen zeggen... nou, hij die het niet echt, liever niet wil, is misschien wel de beste.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 De Vereniging voor Rechters en Officieren van Justitie noemt de nieuwe plannen gevaarlijk. Nu is het zo dat veroordeelden die een taakstraf niet uitvoeren of een boete niet betalen, alsnog naar de gevangenis moeten. Als die in de toekomst geen celstraf meer krijgen, maar met een enkelband naar huis mogen, dan is er geen stok meer achter de deur, zeggen de rechters. De medewerkers van de distributiecentra van Albert Heijn gaan actie voeren. Om middernacht verliep een ultimatum van vakbond FNV Bondgenoten om opnieuw te onderhandelen over een nieuwe CAO. De bond waarschuwt dat met Pasen over twee weken de schappen leeg kunnen zijn. Op wat voor manier de actie gevoerd gaat worden, wil bondgenoten nog niet zeggen. Dit om te voorkomen dat Albert Heijn nieuw uitzendpersoneel inzet... om de gevolgen van de actie tegen te gaan. Albert Heijn had een voorstel gedaan voor een cao... met een loonstijging van 3,5 over twee jaar. De vakbond vindt dat niet genoeg. En wil meer zekerheid voor de uitzendkrachten. Meer dan de helft van de distributiewerkers van Albert Heijn is uitzendkracht voor het laagste loon, waar ieder mensen mens van de dag van af kunt. Daardoor staat ook de rest van de groep onder enorme druk. En tegelijkertijd biedt Albert Heijn ook nog een koopkrachtdaling. Dat is respectloos naar de mensen die het harde werk verrichten. Minister Dijsselbloem van Financiën is ervan overtuigd dat Nederland het geld terugkrijgt dat het bijdraagt aan een EU-lening voor Cyprus. Dijsselbloem zei dat in een Kamerdebat. De EU leent 10 miljard euro aan Cyprus en het Nederlandse aandeel daarin is 600 miljoen. Cyprus heeft het geld nodig om de enorme staatsschuld de baas te worden. En dat gaat lukken, zegt minister Dijsselbloem. Het heeft te maken met het vertrouwen in de euro. Het heeft te maken met het vertrouwen in de eurozone. Is de eurozone nog in staat om zelf orde op zaken te stellen? En natuurlijk het vertrouwen in de euro als munt. Uh, en dat is kwetsbaar. Uh, dat gaat weer de goede kant op. En dat gaan we niet in de waagschaal stellen. Het lichaam van de overleden Venezolaanse president Chavez wordt waarschijnlijk niet voor eeuwig opgebaard. Russische en Duitse wetenschappers die naar Venezuela zijn gekomen om het lichaam te balsemen, zeggen dat ze daarmee eerder hadden moeten beginnen. Waarnemend president Maduro heeft nu gezegd dat het misschien niet lukt. Het was de bedoeling dat het lichaam van Chavez tot in de eeuwigheid te zien zou zijn in de glazen tombe. Daarbij werd verwezen naar de balseming van communistische leiders als Lenin, Mao Zedong en Ho Chi Minh. Het weer nog flink wat zon. Vooral in de kustprovincies nog een paar buien met sneeuw of natte sneeuw. En het wordt 2 tot 4 graden. Morgen droog met eerst nog vrij veel zon, later meer bewolking. In het weekend wisselvallig en wat minder koud. ANWB verkeersinformatie. Het is een vrij drukke ochtendspits met in totaal 247 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A50 Os eindhoven in beide richtingen. Daar is de weg plaatselijk zeer glad. Daarom staan we tussen Veghel en Nistelrode lange files van 12 kilometer. Op de A12 Den de Haag naar Utrecht is het ook misgegaan bij nieuwe Daar is een ongeluk gebeurd. Staat inmiddels een file van 12 kilometer. Bij nieuwe Brug zijn drie rijstroken afgesloten. Je kunt ook het beste omrijden via Amsterdam over de A4, de A9 en de A2. En nog veel vertraging op de A2 eindhoven Den Bosch in beide richtingen bij Best-West. Aan lange files van 8 kilometer dan ongeluk en er is één rijstrook afgesloten. Uw omzet en marge staan onder druk. Uw verkoopafdeling zet alle zeilen bij. Dan kunt u dus wel wat extra hulp gebruiken.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 NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Justitie moet er zoveel bezuinigen... dat gevangenisstraf te duur wordt. Thuis uitzitten, dat is het alternatief. Met een enkelband, dat vindt niet iedereen goed. Ik vind dat erg gevaarlijk. Straks hoort u de reactie van Reclassering Nederland. En ondanks de crisis gaat het goed met Baggeraar Boskalen... straks de jaarcijfers en de topman. En dan de nieuwe paus. Franciscus is zijn naam en de keuze verrassend. <middels> De wereld keek mee gisteravond. Zo werd er van Italië tot België en van Argentinië tot Duitsland verslag gedaan over de verkiezingen van de nieuwe paus. Pumata bianca, lo vedete, è stato eletto il Papa. We horen nu overigens gejuich en we zien. Ja, het balkon. Op dit moment ziet u de folla, de folla van de Piazza San Pietro, de Piazza Gremit. Er staan nu elk momenten te gebeuren en daar komt dan uh, de nieuwe pauze. Fratelli, e sorelle. Buonasera. Een verrassing. De nieuwe pauze is een Argentijn, Jorge Mario Bergoglio, vanaf nu Paus Franciscus. En nieuwe papa is. El... Kardinal Argentino Jorge Mario Bergoglio. Een Lateinamerikaner, een Jesuit, een Paus der zich Franciscus nennt. In Erinnerung aan den heiligen Frans van Assisi, den Anwalt der Armen. a tutta Roma. e buon riposo. Wij gaan naar correspondent Rob Soutberg in Rome. Rob, hoe zijn de reacties vanochtend in de kranten? Vertel. Ja, het is misschien wel aardig om nog te vertellen... wat er gisteravond gebeurde in dat perscentrum. Ik zat daar in, in dat perscentrum naast de Spanjaarden... die daar verslag deden. En die vielen elkaar werkelijk in de armen... toen ze ontdekten dat het een de nieuwe paus komt. Dat was echt ongelooflijk. En dat leidde bij mij ook tot verwarring. Dat ik dacht, is er nou een Spanjaard gekozen nee, in Argentijn. Spaansprekende. Ze waren helemaal uitgelaten wat daar gebeurde is. Wat melden de kranten? Ja, toch, het, ik denk het, meest, het beste citaat uh, komt uit, uit, de, uit de mond van de Nieuwe Paus zelf. Ik kom van het einde van de wereld. Dat heeft Paus Franciscus gisteren gezegd. La Corriere uh, de la Sera uh, zet dat bo groot boven het artikel. De verrassing op het Pietersplein over de benoeming van deze man, deze Argentijn als Nieuwe Paus... Republica, de foto van het opmerkelijke beeld van een paus die vooroverbuigt naar de mensenmassa en vraagt om voor hem te bidden. Maar ook, toch interessant, de Wetteken Insider, die ik hier lees, een internetversie, citeert de nieuwe paus in een interview dat hij ook gaf. In een vraag over de ijdelheid van de wereld. En de nieuwe paus zegt in dat interview: Kijk naar een pauw. Prachtig als je hem van voren ziet, met de veren uitgestrekt. Als je hem omdraait en hem van achteren ziet... dan ontdek je hoe hij er werkelijk uitziet. Wie een grote wilde leeft, heeft ook grote armoede in zichzelf. Nou, dat typeerde de paus al, denk ik. Ja, precies. Want ook kamer natuurlijk. Rob, nieuw, de eerste contacten, de eerste kennismaking... was dan misschien positief. Maar wat verwachten ze van hem, van de nieuwe paus? Ja, toch een man... Het is de middenweg geweest, de middenoptie waar men voor gekozen... heeft een man toch van Italiaanse... Origine, die nu terugkeert hier naar Rome. Toen een outsider, maar misschien ook wel in staat. om. Uh, ja, de, de, toch. De boot, het boodschap van de Heer. opnieuw te verkondigen aan deze wereld. En ik denk dat hij daar gisteravond. ook in, in slaagde. door die de hele bescheiden manier waarop hij zich. presenteerde. Dat sprak heel veel mensen aan. Maar ja, het staat me nu. ongelooflijk veel te verwachten. Een man die nooit meer naar huis zal keren. en vanaf nu hier in Rome in dat Vaticaan zit. en vandaag mis in de Sixtijnse kapel. Ontmoet ik met alle kardinalen op vrijdag. Ontmoet ik met de pers, het eerste angeloes. De begroeting aan de mensen op het Sint-Pietersplein op zondag. Er staat hem heel erg veel te doen. Ja, de agenda is heel erg lang. Maar dat de kerk een aansprekende figuur zocht. Hè, wat ik net zei, om de boodschap opnieuw te vertellen. En hem deze taak geven. Ik denk dat dat het voornaamste is wat deze paus Franciscus te wachten staat. Ik denk dat ze hem daarvoor gezocht hebben. Rob Zoutberg in Rome, later vanochtend straks al hoort u Mark Robin Visser. Hij is in de abdij van de Norbertijnen. Er is nog ander nieuws dat ons bezighoudt. Wat dacht u van de roep om enkelbanden? Het ministerie van Justitie moet zo zwaar bezuinigen... dat ze van plan is om op grote schaal veroordeelden thuis hun straf te laten uitzitten. In plaats van een celstraf krijgen in de toekomst zo'n 1600 veroordeelden een elektronische enkelband. Marja Schepop van de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak vindt dat een verkeerde ontwikkeling. Ik vind dat erg gevaarlijk. Ik vind het eigenlijk heel gevaarlijk dat de staatssecretaris kennelijk van plan is om aan knoppen te draaien in het strafrecht... Uh, om zijn taakstelling, zijn bezuiniging te realiseren. Wij beschikken over een, uh, uh, een mooi uh, palet aan mogelijkheden als rechters... Uh, om tot het opleggen van straffen te komen. En uh, uh, die straffen die moeten rechtvaardig en effectief zijn. En ik denk dat het uh, uh, volstrekt niet een goed idee is... om daar op deze manier op in te grijpen. Directeur van reclassering, Nederland, chef van Gennep, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat vindt u van dit goedkope alternatief? Nou, kijk, ik vind in tijden van uh, crisis moet je altijd kijken... wat kunnen dingen zuiniger zijn, maar het biedt ook kansen. Ik, uh, ik, ik vind vanuit reclasseringsoogpunt er zeker wat voor te zeggen... dat mensen die daar geschikt voor zijn... dat je die uh, uh, elektronische uh, detentie opleft... omdat dat ook veel voordelen heeft in het kader van het voorkomen van residieven. Maar kan nu al natuurlijk. Hè? Er gebeurt ook nu al. Er staan al mensen onder elektronische detentie. Moet het, kunnen, moeten en kunnen dat er dan nog veel meer worden? Ik denk dat er... Een bepaalde groep is die aan het einde van hun detentie of in plaats van korte gevangenisstraf, dat dat een echt goed alternatief kan zijn. Kijk, je moet, je moet, je moet de voordelen ervan zien, iemand die in de gevangenis zit, die kan heel weinig. Iemand die thuis en s'nachts aan de band moet zijn en nergens naartoe kan, die kan overdag allerlei zaken doen die een bijdrage leveren. Ofwel zorgen dat hij zijn gedrag verandert, dat hij niet opnieuw in de fout gaat, ofwel een bijdrage leveren door middel van arbeid aan de samenleving. Ik vind dat dat mest aan de twee kanten snijdt. Ja, u vindt het dus niet gevaarlijk, zoals mevrouw Schephoff, die we net hoorden van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, die zegt dat straffen moeten rechtvaardig zijn en effectief, de rechters gaan daarover Heeft jij daarin gelijk? De rechters gaan uiteraard over het opleggen van een gevangenisstraf, maar je kunt binnen de gevangenisstraf, kijk we moeten wel voor ogen houden, elektronische detentie blijft gevangenisstraf, zij het op een andere locatie, met een vrijheidsbehoorlijk ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen. Jawel, mensen... maar het is toch anders dan een celstraf? Laten we eerlijk zijn. Het is anders zijn. dan een celstraf, maar je kunt die straf wel invulling geven door, uh, door A uh, vrijheidsbeperkend uh, thuis te zijn, dat je nergens naartoe moet gaan. Ik denk dat een aantal mensen dat uh, tien keer lastiger vinden dan in een cel zitten, maar over vooral ook overdag zinnige dingen te doen. in plaats van alleen maar achter gesloten deuren zitten. Meneer Van Genpen, is het logistiek ook haalbaar? Kan het zoveel meer mensen met een uh, enkelband? Is dat in de, in de gaten te houden? Nou kijk, de techniek staat tegenwoordig voor niks wat in de gaten houden. Dat is het mm. minste probleem, want uh, je doet iemand aan een enkelband en dat, daar hebben we al veel ervaring mee. De uh, DI heeft daar veel, maar het uh, gevangeniswezen heeft daar veel ervaring mee, dus dat is het probleem niet. Ik denk wel dat het heel nuttig is en in die zin kan ik wel een stuk meedenken met, uh, met die rechter, dat je wel moet zorgen dat behalve alleen maar thuis zitten, dat mensen wel uh, overdag iets nuttigs doen, of voor zichzelf of voor die samenleving. Anders, als je het alleen maar kaal oplegt, dan Denk ik dat het weinig inhoudt. Mm. Gaat het ook wel eens mis met uh, enkelbanden? Nou, wij hebben, wij hebben heel weinig mislukkingen met enkelbanden. De techniek die werkt uh, perfect. En, uh, de maar u zegt en... heel weinig, dus dat betekent dat het wel eens gebeurt. Wat, wat, wat zijn de voorbeelden ja, daarbij? Kijk voor, er, er, er, er is geen enkel 100% garantie. Nee, om, dat eh, snap ik. Maar ik hoor mensen... graag de voorbeelden van u, meneer Van Mensen kunnen een enkelband saboteren, ze kunnen hem doorknippen, ze kunnen zich niet aan de afspraken houden. Ja, en dat gaat maar... toch wat minder makkelijk in een cel, hè? Je komt niet zo makkelijk de cel uit. Nee, nou ja, hebt, relatief nee, minder je mag je ook, ik dan een je enkelband af. U hebben ook gedetineerden die af en toe heel slim zijn hoe ze in gevangenis kunnen ontvluchten. En diezelfde gedetineerden zullen heel creatief zijn hoe ze een enkelband kunnen saboteren. Maar we moeten kijken naar de voordelen en naar hoe vaak dat gebeurt. En het gebeurt bijna niet. Waarom niet? Omdat mensen weten welke sanctie erop staat. Namelijk hm. dat als ze saboteren en zich niet aan de afspraken met de reclassering houden, dat ze naar de gevangenis terug moeten. Het zou op 1 januari 2014 in moeten gaan, elektronische detentie op deze schaal. Zou dat kunnen lukken, denkt u? Nou kijk, ik ga daar niet uh, over. Het is nee. een, een wetsvoorstel wat de staatssecretaris indient uh, en dan met ambtenaren en met wetgeving uitgewerkt wordt. Of dat tijdpad, tijdpad helemaal reëel is, uh, dat weet ik niet. Dat kan ik niet beoordelen. Maar logistiek is er wel. Dat, het, wat dat betreft zou het kunnen. Logistiek is er geen enkel probleem. Chef van Gennep, directeur van Reclassering Nederland. Dank u wel. En zo dadelijk, het was geen slecht jaar voor uh, Bos Kalis. U hoort uh, de topman Peter Bedowski. Maar eerst inderdaad... De verkeersinformatie. En daarvoor hebben we Jonse Hoka. Het is vrij druk op de weg. 265 kilometer file staat er. En vooral op de A50 Eindhoven Daar staan door de gladheid lange files tussen Veghel en Nistelrode. En op de A12 Den Haag in de richting Utrecht... is een behoorlijk ernstig ongeluk gebeurd bij Nieuwebrug. Daar staat inmiddels 12 kilometer file. Er zijn drie rijstroken dicht. Je kunt beter omrijden via Amsterdam over de A4, de A9 en de A2... En veel probleem op de A2 Eindhoven-Den Bos. Een ongeluk gebeurt bij Best West. In beide richtingen staan files van 8 kilometer. Richting Den Bos is de linkerijs bij Best West afgesloten. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien. worden. met Lara Rensen en Marcel Oosten. Next houdt u met Sweet Dreams alweer uit 1983. Zo, zo. out. No, Tien minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Baghera Boscalis heeft het afgelopen jaar 250 miljoen euro winst gemaakt. En dat is bijna evenveel als in 2011. De grootste baggeraar ter wereld boekte verder een recordomzet. Kortom, 2012 was bepaald geen slecht jaar voor het bedrijf. Vooral als we kijken naar de economische crisis. Toch, meneer Badowski? Ja, ik denk dat u het goed heeft samengevat. Topman van Boskalis. Um, hoe komt het dat, uh, ondanks dat er uh, nou, relatief weinig gebouwd wordt... want dat horen we al om, om ons heen... Uh, dat u toch winst weet te maken? Ja... Er wordt weliswaar uh, uh, weinig gebouwd in, uh, in Nederland en dat geldt zelfs ook wel een beetje voor, uh, voor Europa, denk ik. Maar het aardige van ons bedrijf is dat wij natuurlijk niet beperkt zijn tot uh, Nederland of Europa, maar dat wij uh, de hele wereld over kunnen. En dan moet je toch constateren dat er gebieden in de wereld zijn waar nog wel uh, volop activiteiten zijn en uh, volop ook geïnvesteerd wordt in infrastructuur. Waar vinden we u vooral op dit moment? Nou, u vindt uh, mij op dit moment in Papendrecht. Maar ons bedrijf bevindt <laughs> zich uh, in 75 landen over uh, de hele wereld. Maar waar maakt u vooral winst? Waar verdient u geld op dit moment? Ja, nou, de, wat voor ons erg belangrijk is op dit moment, is, uh, is de, de energie-offshore uh, sector. Uh, en met name uh, gasontwikkelingen, LNG-ontwikkelingen. Uh, en daarnaast uh, mijnbouwontwikkelingen. Dus u vindt ons in de landen ja, waar die bronnen zitten. Dus dat is bijvoorbeeld Brazilië, West-Afrika, Midden-Oosten, Australië, Zuid-Zuid. Zuidoost-Azië. Dat zijn voor ons belangrijke regio's waar veel activiteiten zijn. Bent u de afgelopen maanden vooral in het nieuws gekomen in eh, Boskalis dan door de overname van de zeetransportbedrijf Dockwise. Bekend van die reusachtige varende dokken waarmee boorplatforms worden vervoerd. Dan hebben we het echt over heavy metal. Het is ook een zware kluif. Is het, is het helemaal al rond? Ja, het is niet zo'n hele zware kluif eh, nou, in die zin. 1,25 miljard. Oh, ja, ja, ja. Nee, goed, ja, nee. Maar ja, de, de, als je kijkt naar het, het totale bedrijf en de, de IBDA-kast die, die, die het genereert, zeg maar, is dat denk ik een, een gezonde reflectie van, van de waarde. Het is waar dat we uiteraard dit jaar volop aandacht gaan besteden aan het, aan het goed invaren van dat bedrijf. Hartstikke mooi bedrijf, zeer aansprekend product. Maar wat nog belangrijker is, een product wat heel goed past in ons totale activiteitenpalet, uh -huh. nou, en we zien ook hele aardige mogelijkheden in de markt... om in gezamenlijkheid uh, ook weer nieuwe projecten op te kunnen zetten. Maar het is goed in te passen dus? Ja, nee, daar hebben we uiteraard goed over nagedacht. Het, het past ook goed in ons strategisch kader. Ik zei u net al even, wij zien veel activiteiten binnen de offshore. Uh, en wij denken uh, met name met uh, DocWijs ons uh, juist in, uh, in dat segment... goed uh, te kunnen positioneren en, uh, en extra te kunnen versterken. Wij spreken u regelmatig, uh, meneer Bedalski. En in uh, augustus 2011 zei u tegen ons dat het... Uh, ja, er sprake was van uitdagende marktomstandigheden... dat uh, er wat minder werk was voor de baggerbranche. Hoe, hoe kijkt u op dit moment naar de toekomst? Nou, wat we al aangeven, die, het blijft redelijk uitdagend. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren hard aan gewerkt om ons te verbreden. Uh, we zijn van een baggera meer een maritieme dienstverlener geworden. En het afgelopen jaar was in die zin ook een uniek jaar omdat de baggeromzet minder dan 50% van de totale groepsomzet was geworden. Uh, dus we kijken eigenlijk niet anders tegen, de, in essentie niet anders tegen de karakteristieken van de, de baggermarkt aan. Mm -hmm. uh, stabiel, maar wel stabiel uh, uitdagend. Mm -hmm. uh, maar door ons te verbreden ja, zien we toch mogelijkheden om, uh, om omzet te laten groeien de afgelopen jaren. Door niet alleen maar te omzet. baggeren, bedoel Precies, precies ja. dat is het verhaal. Goed, dank. Oké. Okay. Gaan we naar Mark-Robin Visser. Hij is in Heeswijk, in de abdij van Berne bij de Norbertijnen. Mark-Robin. Ja, uh, in de eetzaal. Bruine sneetjes brood. Uh, ik zie geen witte sneetjesbrood. brood. Er staat hier chocoladepasta. En jam op tafel, appelstroop en gerapste kaas. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, de broeder naast mij. Mag ik u broeder noemen? Of hoe noem ik u eigenlijk? Nou, ik ben geen broeder, maar dat nee? doet doe oh. niet toe. Hoor. Maar... U bent gewoon een meneer. Ja, precies. Dat is de juiste term. Deze meneer had die, die net een, een, een boterham met gerapste kaas. Hoe heeft u het nieuws uh, gevolgd? Uh, eigenlijk min of meer toevallig. Ik hoorde de klokken luiden. Oh. Ik was ergens bezig aan het werken. En ik hoorde de klokken luiden. En ja, dat betekent bij ons ofwel een uitvaart of er is iets bijzonders. Nou ja, dat moest natuurlijk dan wel de pauskeuze zijn. Ja. Ja. Daarom wist ik dus dat. En uh, ik heb, uh, ben toen naar mijn kamer gegaan en heb het uh, nieuws uh, opgezet. Ja. Wat vindt u ervan? Ik vind het geweldig. Uh, u kijkt ook heel blij. Het hele ja. blij... Uh... <laughs> ja... Uh, ik ben de naam kwijt van uh, de eerste Kamerlid CDA, die gisteren zei... dat is nou iemand die niet de voeten gaat wassen, maar de oren gaat wassen. Oh, <laughs> Dat zegt iets, hè? Ja. Ben waar was u toen u het nieuws hoorde? Ik was op mijn kamer en ik hoorde ook de klokken luiden. Dus ik ging naar de tv-kamer waar zich al een aantal anderen verzamelden om eens te kijken. En toen kwam de witte rook en hebben we nog een hele tijd uh, mogen wachten. Ja. ja, ik hoorde hier net iemand zeggen... Uh, we hebben ook nog een glaasje wijn gedronken. Ja, na, na afloop, ja. Ja, ja, ja. ja, een bijzondere keuze. En uh, dat mag de, vanwege de bijzondere dag, mag dat dan? Ja, zeker. zeker. drinken jullie hier elke avond glaasjes wijn? Uh, nee, dus, uh, nee, is niet de gewoonte. <laughs> Ik loop eventjes naar de tafel. Er staan hier een stuk of zes tafels uh, met mensen die uh, hun ontbijt net hebben genoten. Goedemorgen. Wie is dat? Goedemorgen. Hebben jullie een beetje goed geslapen? Ja. Ik heb heerlijk geslapen, zeker. Op het grote nieuws? Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik ben er heel erg blij mee. Want, ja. uh, Wat ja. maakt u zo blij? <kijkt> nou, gisteren sowieso... Kijk, ik heb inhoudelijk niet zozeer een uh, mening over de verschillende kandidaten. Want, uh, maar goed, je leest in de kranten natuurlijk het een en ander. Maar dat er dan ineens een Argentijn uit de bus komt... Um, en ja. Jezuit, en die zich ook Francescus noemt. Ik vind het een heel veelbetekenend iets. Ja. En ik hoop dat ook uh, hiermee een wereldwijd statement wordt gegeven... dat de dienstbaarheid de kerk, dat dat iets is waar, wat weer volledig op de voorgrond komt te staan. Ja, ja. De vraag is natuurlijk wel of uh, de Norbertijnen en de Jezuïeten een beetje goed door één deur uh, kunnen. Ik ben uh, in eerste instantie al blij dat er uh, weer eens een keer... een uh, regulier priester uh, kardinaal wordt. Uh, ik begreep dat in het hele college van kardinalen... maar 19 regulieren zitten. Ja. Dus sowieso ben ik blij dat er een regulier... Een weer... beetje back to basics. Back to the basics, ja. yes. <laughs> en, uh... Yes, indeed. <laughs> yes, in... Maar ik. Uh... Ja, ik ben blij. Ik denk dat wij blij moeten zijn met deze man. O, aan iedereen een keert iets. Dat, ja. Want dat zie je nu in de koppen van de kranten ook alweer. Ja. Zo, niet helemaal zonder smet. Aan iedereen een keert iets. Maar wat hij gisteravond liet zien. En wat we hoorden. Over een man die dicht bij de mensen staat. Daar hebben wij behoefte aan. Een kerk, een kerk die er voor de mensen is. En niet voor het instituut. Wij ruimen hier eh, de pasta shoka en eh, de appelstroop weer op. En dan ja. is het hier aan het werken? Uh, ja. Wat gaat u doen? Ik uh, ga mij verder met financiële zaken bemoeien. Oh, dat is ook wel van nou. belang, vroeg ik naar boskalis. <laughs> kan er nog een belegde boterham af hier? Nou, ik heb genoeg gegeten, dus oh. <laughs> ik ga ook weer aan het werk. Goedzo, tot later. En ja. de groeten uit de abdij van Berne. Dankjewel. Marco wel, mark -Robin Visser. U hoort hem later weer. En u hoort het, wij praten iedereen bij. Ja, zo is dat, wordt mij geluisterd. Ook daar bij Mark-Robbie Visser in Heeswijk-Dinter. En straks de Eurolanden, die uh, trekken de portemonnee. We moeten Cyprus helpen, vindt minister van uh, Financiën, Dijsselbloem.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 Radio 1. Het NOS-journaal. Half negen, hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Jan van der Putten. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken probeert de onrust bij kleinere gemeenten... over de fusieplannen van het kabinet weg te nemen. Het kabinet is bereid om te kijken of de financiële gevolgen... van de gemeentelijke herindeling verzacht kunnen worden. En ook benadrukt Plasterk dat de fusieplannen niet van bovenaf opgelegd worden. De Argentijnse president Christina de Kirchner gaat volgende week naar Rome om de installatie van de nieuwe paus Franciscus bij te wonen. Hoewel de Argentijnse kardinaal Bergoglio, zoals hij heet, fel tegenstander was van de Kirchners voorstel om het homohuwelijk toe te staan, schrijft hij in een brief hem hoog te achten en te respecteren. De geestelijk leider van de Anglicaanse kerk, aartsbisschop Welby van Canterbury, wenst Franciscus alle voorspoed met de enorme verantwoordelijkheid die hij nu heeft gekregen. Franciscus heeft gisteravond al gebeld met zijn voorganger, Benedictus. Ze zullen elkaar snel ontmoeten, zegt het Vaticaan. Als een kind vermist wordt, moeten ouders meteen 112 bellen... adviseert de nationale ombudsman Brenning Meijer. Bij de politie moeten altijd deskundigen aanwezig zijn... die bij vermissing van een kind meteen aan de slag kunnen. Brenning Meijer zegt dat naar aanleiding van de vermissing... van het meisje Jennifer in 2011. En zometeen meer hierover in het Radio 1 Journaal. De leider van de Chinese communistische partij en opperbevelhebber van het leger, Xi Jinping, is nu ook president van China. Het Chinese parlement, het volkscongres, keurde de voordracht goed. Met de benoeming heeft hij de belangrijkste functies van zijn voorganger Hu Jintao overgenomen. En in Born is vannacht een vrouw van het dak van een brandend pand gered. De brand ontstond in een meterkast en sloeg over naar de bovenverdiepingen. De vrouw raakte ingesloten door de vlammen en ging naar het dak. Ze is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Drie andere bewoners van het pand in Born konden zichzelf in veiligheid brengen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weerplaza.nl. We beginnen de dag met lichte tot matige vorst en lokaal valt nog een enkele sneeuwbui. In de loop van de dag, eerst in het noordwesten van het land... is het meest droog, de zon schijnt geregeld... en de temperaturen lopen uiteindelijk op naar 2 tot 4 graden in de plus. De wind waait uit het noorden tot noordoosten, is zwak tot matig... maar in de kustgebieden kan het nog wel vrij krachtig waaien met windkracht 5. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog... het gaat over het algemeen weer licht tot matig vriezen. En morgen beginnen we de dag met flinke zonnige perioden. Maar in de loop van de dag gaat de bewolking toenemen... Op de meeste plaatsen is het nog wel droog en de wind is dan inmiddels naar het zuiden gedraaid. Dat heeft te maken met een storing die nadert en die gaat in het weekend zorgen voor regenval. Zaterdag misschien vooraf gegaan door wat sneeuw. Temperaturen lopen overdag op naar een graad of zes en in de nacht is de kans op vorst veel minder groot. En hoe is het dan op de weg? John Zahoka. Vrij druk op de weg vanwege de winters, wintersomstandigheden. In totaal 315 kilometer file. Vooral veel vertraging door de gladheid op de A50 Eindhoven-Os. Daar staan in beide richtingen lange files tussen Veghel en Nistelrode. Op de A2 Den Bosch naar Eindhoven daar staat een lange file van 10 kilometer... tussen Vught en Best-West door een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstoken weer open. Op de A58 Breda naar Tilburg is het misgegaan bij Kroopend Sint-Annebosch. Daar staat 5 kilometer en er is één rijstok dicht...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 Voor uw bedrijf en de wereld van morgen. Kyocera. Dit jaar bij NBA in één Dag. Ken Blanchard, live vanuit de VS. Kijk op dag.nl. De EcoSys printers van Kyocera printen tot wel 500.000 pakbonnen. Zonder onderbreking voor onderhoud of storing. Ontdek alle voordelen van de EcoSys printers op kyocera-document-solutions.nl. Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Zo dadelijk daarin Salinero. Nou ja, u hoort hem misschien niet, ik weet het niet. We, we gaan het zo horen, het paard van Ankie van Grunzen gaat met pensioen. Zo dadelijk een reportage. Eerst terug naar de paus. Ja, daar gaan we over praten met Frank Bosman, cultuurtheoloog... aan de Universiteit van Tilburg. Hij is hier, meneer Bosman. Goedemorgen, ja, goedemorgen. en welkom. Dank u. Ja, de nieuwe paus, Paus Franciscus begoglio, een Argentijn. En daar komen natuurlijk ook de eerste negatieve uh, verhalen. Uh, zijn contacten met de Groente, het Videla-regime. Wat weet u daarover? Wat kunt u erover vertellen? Nou, wat ik daarover weet is dat hij uh, in, tijdens de Groente, provinciaal overste van de Jezuïeten in Argentinië geweest, zeg maar de baas van alle jezuiten in Argentinië. En in die hoedanigheid heeft hij geprobeerd om zijn uh, orde... en vooral zijn jezuiten... uit het uiterst gevaarlijke politieke vaarwater te houden. Dus hij heeft zijn orde eigenlijk willen depolitioneren. Polititioneren en... Uh, uit, schijnwerpers uh, halen. schijnwerpers. maar, maar nee. nou is er in 2005 is er een klacht ingediend... van een advocaat in Argentinië... dat hij met de groentuin zou hebben samengezworen... onder andere betrokken zou zijn... Of, ja, samen over de verdwijning van twee uh, jezuïeten. Uh, die dan ontvoerd zouden zijn. Die zijn overigens later ongedeerd weer teruggevonden. Uh, maar ja, dat voert natuurlijk allerlei speculaties. Je hebt natuurlijk met Jorge Zorragueta, de, de vader van Maxima... natuurlijk wat gedoe gehad. Dus dit is uiterst gevoelig. Aan de andere kant moeten we natuurlijk niet vergeten... als je provinciaal overspreekt in Argentinië tijdens de groente... dan kan je het niet voorkomen dat je soms de machthebbers de hand moet schudden. Want je hebt wel een paar honderd, zo niet een paar duizend mensen onder je uh, werken... die je op een bepaalde manier toch door die periode heen moet te sleuren. Dus het was een beetje, een beetje middelen, een beetje schuiven. Maar ik denk dat we hem erg uh, tekort doen als we hem nu daarop gaan afrekenen. Hmm, goed, dus er zal uiteraard de komende tijd toch ja. wel wat uh, over naar boven komen. Vermoed ja. ik zomaar. Uh, een niet-Europeaan voor ja. het eerst. Uh, ja. Voor de eerst sinds lange tijd. Uh, wat willen de kardinalen met die keus tegen de wereld zeggen, denkt u? Ja, we hebben ook gehoord dat bij de vorige pauskeuze... toen Radzenger tot Benedictus XVI werd gekozen... dat hij nummer twee was... En hij is nu dus nummer 1 geworden. Dus uh, ik denk dat de kardinalen daarmee hebben willen aangeven dat het zwaartepunt van uh, het katholicisme niet meer in Europa en Amerika ligt, maar in uh, Zuid-Amerika, in Azië, in Afrika... waar het merendeel van de katholieken woont. Dus een nieuwe uh, geopolitieke verhouding wordt het weergegeven. Ze hebben een jezuïet gekozen. Dat is iemand met een sterke intellectuele traditie. En ze hebben iemand gekozen die enorm betrokken is bij de armen... en bij de onrechtvaardige verdeling van rijkdom in de wereld. Dus ze hebben een intellectueel gekozen... met een uiterst geprononceerd sociaal gezicht... die niet tot de curie hoort, maar wel een aantal... Uh, bestuurstaken uh, vervuld heeft, dus hij staat maar op de rand van de curie en daarmee is hij een soort figuur die verschillende kwaliteiten met elkaar combineert. Zou het de man kunnen zijn? Want daar hebben we het uh, in uh, de aanloop naar het conclave veel over gehad dat er eigenlijk een soort superman gevraagd werd die onmogelijk. alles moest kunnen. Ja, ja. dat is onmogelijk. Ja. Is dit een man die juist inderdaad boven alle partijen staat? Nou, als je gaat kijken wat ze van tevoren allemaal vroegen, dan weet je natuurlijk dat gaat geen mens kan dat allemaal aan. Maar wat ik net zei: ze hebben hier wel een kandidaat gevonden die een aantal van die kenmerken in zich draagt. Hij is communicatief. Dat ja. hebben we gisteravond op de scène gezien. Dat hij heeft de harten van de gelovigen gelijk al gestolen. En ook van ongelovigen misschien, want hij sprak de hele wereld die aan. Ja, en he? hij heeft ook zijn zegen aan de hele wereld gegeven. Dat niet bij, niet, niet bij het protocol, ook maar niet ongelovig of niet bij het protocol wordt. Hij heeft de mensen gevraagd: bid ook voor mij. Jullie moeten mij zegenen. Ja. Hij heeft gebogen. Hij heeft stil. Hij was wat timide, hij was wat, wel heel bescheiden. Uh, dus hij doet het communicatief heel erg goed. Hij is sociaal betrokken, dus hij kan iets betekenen... voor de, he, de, de ongelijke verdeling in de wereld. Uh, en omdat hij jezuïet is, heeft hij denk ik wel de intellectuele bagage... om zo'n curieapparaat ook daadwerkelijk te kunnen gaan hervormen. Maar we moeten het natuurlijk altijd nog zien. Ja, nu zegt het is onmogelijk dat wat van hem gevraagd wordt... Ja. Door, door de hele wereld, dat, dat, ja. dat hij dat ook allemaal verwezenlijkt. Wat zou hij wel kunnen doen in ja, de, toch de beperkingen die hij heeft? Ja. Wat, wat zou hij als eerste gaan aanpakken, moeten aanpakken? Nou, wat hij als eerste moet aanpakken, dat is vooral achter de bühne. Hè. Dus we hebben het bankenschandaal, we hebben de afwerking van het seksueel misbruik. We hebben uh, rotzooi en grommen in de Curie Vatican Leakse. Documenten mm. die gelijk worden. Dus hij moet... Zo, buiten het zicht van de mensen, zal ik maar zeggen, moet hij een paar dingen heel snel aanpakken. Is het daarom goed dat hij niet echt uit die curie komt? Ja, want dan is hij dus inderdaad dan is hij niet ingekapseld in die hele politieke cultuur. Dat is een voordeel. Het eerste wat hij buiten uh, de Kamer zal doen, heet, wat wij als mensen buiten zeg maar, zullen zien, is denk ik dat hij een encycliek gaat schrijven, pauselijk schrijven, over de sociale leer, over de armoede in de wereld. En zeker als we nu al een tijdje in de economische crisis zitten, het failliet van het casino-kapitalisme, denk ik dat zo'n verhaal enorm veel kan betekenen. Niet aan alleen voor katholieken, maar voor alle mensen van goede wil. Het feit dat deze paus 76 jaar is... Eh, in het vooruitlopen richting het conclaaf werd al gezegd... er moet een jonge paus komen, een jongere paus in ieder geval... dan Benedictus, die was eh, 78 toen hij paus werd. Wat zegt het u dat er nu toch weer gekozen is voor een wat oudere paus? Want ik hoorde eerder ook al voor, bijvoorbeeld van Kees Elenbaas... vanuit Argentinië, dat dat ook zou kunnen betekenen... anderen zeiden dat ook, dat het misschien een... een Korte periode wordt. Ja, er wordt veel over gespeculeerd. Mijn inschatting is dat de kardinalen in het conclave op een hele hoop kenmerken selecteren met hun keuze. Maar dat dat leeftijd nou net een van de zaken is waar ze het minst rekening mee houden. Ik denk dat ze samen met de Heilige Geest, want dat geloven wij katholieken, mm. dat hij daar ook nog iets over te zeggen heeft. Uh, naar een kandidaat gezocht die op dit moment het beste voor de kerk is. En dan mag leeftijd volgens mij niet zo heel veel uit. Dat ze juist niet willen dat hij te lang zit. Over het algemeen kan je zeggen dat de kardinalen überhaupt op elk conclave geneigd zijn... om eerder op een wat ouder dan op een wat jonger iemand te stemmen. Inderdaad, om er niet te lang aan vast te zitten. Maar ik denk dat de kardinalen daar in dit, dit geval niet uh, over nagedacht hebben. Goed. Frank Bosman, cultuurtheoloog in Tilburg. Fijn dat u naar onze studie gekomen. Het sneeuwde gisteravond wat onder in al dat pauselijk nieuws, maar de Tweede Kamer stemde wel degelijk in gisteravond met een forse financiële steunoperatie voor Cyprus, al was het schoorvoetend. Eiland staat bekend als een zwartgeldparadijs waar corruptie welechtiert. Het enthousiasme om te helpen is dan ook niet zo heel erg groot, maar toch is die steunoperatie van Eurolanden bittere noodzaak, volgens minister Dijsselbloem van Financiën. Nou, Cyprus is natuurlijk gewoon onderdeel van de eurozone. Cyprus zit in uh, zwaar weer. En we gaan kijken of we een programma kunnen maken om hun uh, te helpen. Maar wel onder een aantal hele strikte voorwaarden. Die gaan onder andere over dat witwassen. Uh, wat echt uh, aan banden moet worden gelegd. En we moeten zorgen dat uh, Cyprus niet met een gigantische staatsschuld achterblijft. Waar ze nooit meer uh, te boven komen.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 Nou, dat betreft uh, onder andere de financiële sector. Die zal gezond moeten worden. Dat betekent ook dat het een stuk kleiner zal moeten worden. Maar dat betekent ook dat uh, de wet en regelgeving om witwaspraktijken in de toekomst uh, te voorkomen dat die echt moet worden toegepast uh, in de banken in uh, Nicosia. En daar gaan we dus ook uh, het vinger aan de pols houden, daar gaan we gaan op toezien. Aanvankelijk was er sprake van een bedrag van 17 miljard... dat het land als lening nodig heeft van de andere landen in de eurozone. Wat is het aandeel van Nederland daarin? Nou, dat bedrag dat gaat echt nog aanmerkelijk omlaag richting de 10 miljard. Nederland staat er alleen maar garant voor. Wat is dan het aandeel van Nederland als het gaat om bijvoorbeeld 10 miljard? U schudt nee. <laughs> nee het... Ja, luisteraars zien dat niet namelijk. Dus daar ja, ja, vertel ja, ik het maar ik. even. Nee, kijk, bij uh, de stelling is het is gewoon een lening. En die gaat terugbetaald worden. We gaan het programma zodanig vormgeven dat het terugbetaald kan worden. Dus ik ga niet zitten speculeren over uh, dat het de Nederlandse belastingbetaler geld kost. Want dat wil ik ten alle tijde voorkomen. Maar wat is het aandeel van Nederland in een lening van 10 miljard? Ja, dat weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Oh, dat, dat, dat is het. De een... vraag is. Dat was mijn vraag. <laughs> ja, dat is heel uh, interessant. Maar het punt is dat dat geld het is. Dat zit in het fonds. Dat kan als er een goed programma komt met strenge voorwaarden, kan dat beschikbaar komen. En Nederland hoeft dus geen extra geld daarvoor in te brengen. Een aantal fracties in de Tweede Kamer zegt: Cyprus zit op een enorme gasbel. Kan het worden ingebracht als onderpand? Nee, nog niet. Het is echt zo veel te onzeker. Er vinden nog allerlei proefboringen plaats. We weten helemaal niet hoe groot die gasbel is. Dus we gaan daar nu niet een plan op baseren. Als er gasinkomsten zijn in de toekomst... moeten die worden aangewend om de overheidsfinanciën orde te brengen... staatsschuld af te lossen en dus die Europese leningen terug te betalen. Met name vanuit Rusland schijnt er heel veel geld uh, witgewassen te zijn... zwart geld wit gewassen te zijn op Cyprus. Doet Rusland ook iets? Ja, de Russen hebben al een lening uh, verstrekt aan Cyprus uh, van 2,5 miljard... En uh, we zijn nu ook in gesprek met de Russische regering om te kijken of ook zij kunnen bijdragen aan het uit het moeras trekken van Cyprus. Al dus minister Dijsselbloem van Financiën en Wilco Boom sprak met hem. Hij heeft het nog even nagevraagd trouwens. Het Nederlands deel in de lening, uh, aandeel in de lening aan Cyprus bedraagt circa 6 procent. Nou, je hoort zo Alex Brenningmeijer, de Nederlandse ombudsman. Want bij vermissing van een kind kunnen ouders de politie het best bereiken op 112. Dat is beter dan naar het politiebureau gaan. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Salinero, het gouden dressuurpaard van Ankie van Gunsven... neemt vandaag afscheid. Na de Spelen van Londen kreeg het gouden Olympische paard al meer rust. Maar als Indoor Brabant is afgelopen, dan krijgt hij echt pas rust. Met al de kuren, met Ankie in zijn hoofd... kan hij dan rustig in de wei gaan staan. Nu staat hij nog in de stallen van de Brabant-hallen in Zetogenbos. En Joris van der Kerkhof is daar vanochtend samen met de stalmeester Jan van Mulst. De jongen van de beveiliging, deed hij de lamp aan? Of, de lamp aan? Ja. Het kantoortje van de stalmeester binnen vijf meter. Wij, moeten hier, wij hebben hier één ingang. En hier komen dus alle paarden en die alles headband. komt hier binnen. En die kunnen hier inchecken bij ons en dan krijgen ze een, ja, een box gedeeld. Waar is Sally mee, hoor dan? Helemaal achterin. Oh. Een clichébeeld van, ja. van, van paarden. Er zijn ja, ja, ja, allemaal ja, ja, ja, ja, van die meisjes ja, ja, ja, bij die paarden. Ja, ja, ja, ja, die meisjes die, die, die, dat zijn dus eigenlijk degene die al de verzorging doen. Die zijn dus uh, s morgens om zes uh, om uur hier ongeveer. Een, een uurtje of twee voor de, de, de eerste rubriek begint. Negen van de tien zijn dus ook meisjes. Hier is Salinero. Ja, ik dacht al. Ja. En hij houdt zijn hoofd. Uh, draait hij naar links. Ja, ja. ja. Oh, ja. Likt een o, beetje aan effe, mijn jas. Even ruiken, ja. Ruikt het goed? Ja. Maar je moet er niet aan bijten. De, de, de, de mouwen bijpakken, hoor. Nee, bedoel... nee, maar hij bijt nou. Hij bijt nou. nou wel altijd ja. hij? Ja, het is de Salineo, ja. Ja. ja. ja. Hij is dus wel, wel, wel ruim. Dus een een gekastreerde hengst is hij dus. En zijn baasje komt hem uh, voeren, denk ik. Ja. Nou, eet die microfoon dan maar op. Hey. Smakelijk. Heet ook wel netjes, ja ja ja, wel ja. opgevoed. Ja. Nou, er wordt er eentje opgewonden. Ja, ja maar als ze horen dat er dus uh, wordt, dan uh, horen ze meestal allemaal wel even een beetje van, hey, wat blijft mijn hapje? Uh, ze weten dat Salinero als eerste krijgt. Ja, die staat hier toevallig <lacht> dichtst bij het forage. Uh, dat is wel als je denkt, zo'n paard met al die medailles die zo goed is geweest. Dat je denkt ook dat hij ontzettend veel extra aandacht krijgt. Maar hij is hier een van de vele paarden. Ja, ik bedoel, hij is hier een van de. Die andere paarden zijn ook. Die uh, worden hier allemaal gelijk behandeld, natuurlijk, door ons. Het <lacht> zal je maar gebeuren. Ben je lekker aan het ontbijten? Had er iemand zijn microfoon erbij? hebben ze de eerste uh, oefening gehad. Kon hij het nog een beetje? Ja, ja, ja, ja zeker. Nee, maar daar verleert hij dus niet zo snel. Al maakt hij nou een, een wissel, niet precies 100%. Dat is natuurlijk nu geen ramp. Nou uh, heeft hij, geniet hij van zijn uh, vrije tijd. Ja, wel zijn gecastreerde vrije tijd. Ja, oké. Okay. Ja. ja, maar... Uh... Ik denk als zo'n beest nog hengst zou zijn... Het is alleen maar... Ongemak voor het dier zelf. Dat kijk, ja, ik bedoel... Uh, is dat zo? Ja, ja maar de, ik denk dat de, de meeste ruiters... hebben liever een, een, een, een ruin om in de sport te rijden als een angst. ja, je zou hem toch op, ook op zijn oude dag, hè? Ja, oké. Okay, maar ik bedoel, uh, ja, dat, dat is maar eenmaal. Ik bedoel, als daar weg dus is, is daar over, dan, dan is dat... kun je helemaal niet her, seksloos je niet herstellen? Seksloos? <laughs> ik denk het wel, ja. <laughs> Maar wel met een gezonde honger? Ja, ja, ja zeker. Ja, ja, ja, maar dan ja. alleen maar naar eten? In dit naar geval. eten, in dit geval, ja. ja. Zit u hem al voor zich vanavond, hoe hij dan aan het lopen is? Ja, vanavond, dan, dan heeft hij zijn, zijn, zijn, zijn zondagse pakje aan... en dan is hij mooi ingevlochten en dan en, en, en, en hij een volle naad erop... en dan een beetje een, een, een, een, een laagje overheen, zak maar zeggen, bij glimt. Ik bedoel, die, die, die, die meisjes die maken dat die perfect in orde. Eens even kijken hoe het met zijn ontbijt is. Smakelijk. Mooie dag. De verkeersinformatie bij de AWB John Zahoka. Drukke spits door wintersomstandigheden en veel ongelukken. 325 kilometer in totaal. Door de uit veel vertraging op de A50 eindhoven Os. In beide richtingen staan lange files tussen Veghel en Nistelrode. En nog veel opvallende files door een ongeluk op de A12 Utrecht naar Arnhem. Bij de afwit Oosterbeek staat 6 kilometer en daar is de linkerreis ook afgesloten. Radio en Journaal met Lidl in de Middel. Het is uh, acht minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ouders wiens kind wordt vermist moeten bellen met 112. Hm, dat lijkt misschien een open deur, als u het zo hoort. Maar het is de conclusie van een onderzoek van de Nationale Ombudsman. En die hebben we nu aan de telefoon. Meneer Brennink, goeiemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zou je dan een ander nummer bellen? <laughs> ja, nou, we hebben het onderzoek samen met de politie gedaan... En, uh, gewoon overlegt wat is nou de beste route. En dat is echt gewoon direct 112 bellen. Omdat de alarmcentrale daarachter een enorme deskundigheid heeft. En die eh, zijn ook in staat om heel snel eh, door te schakelen naar de officier van dienst. Eh, en door te schakelen naar eventueel bijzondere opsporingsmiddelen. Zoals eh, het uitpeilen eh, van een eh, mobiele telefoon. Huh? Dus noods kunnen er uiteindelijk zelfs helikopters worden ingezet. Kijk eens aan, maar daarmee suggereert hij ook een beetje dat je vooral niet 0900 8844 moet bellen of langs moet gaan bij de politie. Precies, dat is aan de orde. Uh, we hebben het onderzoek gestart... naar aanleiding van uh, de dood van uh, Jennifer. En de moeder van Jennifer was naar het politiebureau gegaan. Uh, en daar hadden ze de, de, de, de melding wel opgenomen... maar haar vervolgens weer weggestuurd met vult u dit formulier maar in over oh, uh, uw dochter. Ja. En achteraf zei die moeder van... nou ja, ik voelde me toen zo uh, slecht behandeld eigenlijk... dat uh, ik wil in de toekomst dat ouders dat niet overkomt. En toen hebben we dit uitgezocht en kwamen op deze uitkomst. Maar uit. hoe, hoe komt het? Dan zit er dan een slaperige politiebeamte aan het, uh, aan het loket? Nou, dat niet zonder meer, maar uh, ook binnen de politie moet de routine heel duidelijk worden. Ook al komt een ouder bij de balie, ook al belt een ouder met 0900... Uh, dan nog moet uh, uh, snel opgeschaald worden naar 112, omdat daar de deskundigheid is... en men daar weet uh, hoe de zaak aan te pakken. Maar meneer Brenning, maar in de zaak van Jennifer, die later dood is gevonden... Uh, heeft die handelswijze op dat politiebureau die zaak vertraagd? Nee, dat gaan we niet zeggen. Want, uh, en dat is het tragische van de zaken van Jennifer, maar ook van Millie Boelen destijds. Dat uh, het onheil gebeurt uh, heel snel. En de kans is reëel dat als het echt misgaat, het zo snel uh, misgaat... dat het heel moeilijk is voor de politie erom, uh, om al bij het kind te komen. Maar toch zegt u, van als je die weg kiest, dan is, het, is dat niet de goede. Dan gaat het toch te langzaam. Het gaat te langzaam. De beste route is de snelste. En dat is wel 112. Helaas kunt u daarmee niet alleen voorkomen alleen niet voorkomen dat een kind eventueel overlijdt. Yes, Natuurlijk. Ja. Kijk, echt nare dingen gebeuren in het leven. We kunnen niet alles voorkomen, maar we kunnen wel steeds nadenken... hoe kunnen we het op een verstandige manier aanpakken. Wat ik me afvraag, meneer Brenninkmeijer, gaat het eigenlijk beter nu... nu uh, de regionale politiekorpsen zijn opgegaan in de nationale politie... rondom Vermissingen? Ja, ik heb uh, bij de afronding van het rapport... met de nieuwe politieorganisatie aan tafel gezeten... Uh, ook met 112 uh, aan tafel gezeten. Daar blijkt dat er uh, de volledige intentie is om dit op deze manier ook zo aan te pakken. Mm -hmm. De politie uh, reageert zelf ook enthousiast op ons, uh, op ons rapport. Um, en het is natuurlijk zo dat de implementatie in die nieuwe politieorganisatie, dat vraagt natuurlijk wel wat tijd. Het vraagt ook wel wat tijd voordat 60.000 agenten uh, precies ook van deze routine uh, goed op de hoogte zijn. En, uh, en dat vraagt natuurlijk wel aandacht. Ja, maar die urgentie was er al of moest u ze nog even opwijzen? Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Uh, iedere keer merk ik dat de politie bij dit soort onderwerpen... zelf heel actief wil uh, meedenken. Dus het was niet nodig dat ik zeg wakker schud. Maar wat wij hebben gedaan is toegevoegd... het perspectief ja. van de moeder van Jennifer. En dat was natuurlijk wel heel verhelderend voor de politie. Om eens dus heel goed door de ogen van een ouder die een kind vermist is te kijken. Meneer ja. hartelijk dank voor uw uitleg. Goedemorgen. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Uiteraard veel media. Allerlei nieuws over de pauze laten we even zitten. We gaan naar Yeng Sari. Een van de oprichters van het moorddadige Rode Kmer bewind in Cambodja. Hij is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de drie voormalige kopstukken van het regime. Die terecht staat voor een gezamenlijk tribunaal van Cambodja. En de Verenigde Naties ANP meldt het. Rond de Facebook-redden in Haren was er in het Haren een gemeentehuis. Volop ondersteuning vanuit Groningen. Zegt de Groningse burgemeester Peter Reewinkel op de site. Van het dagbad van het noorden. Hij weerspreekt het beeld dat de stad Haren in de steek, dat hij de stad Haren in de steek heeft gelaten na die rellen. Noorse vrachtwagenchauffeurs hebben opgeroepen... om vandaag een omgekomen Nederlandse trucker te herdenken. De man uit Hoogvliet kwam twee weken geleden om het leven... bij een ongeluk met zijn vrachtwagen in de buurt van Stavanger. Op RTV Rijnmond de aankondiging van een afscheidsplechtigheid. En het zal geen tien jaar duren of je virtuele persoonlijkheid... Facebook-posts, tweets, WhatsApp-berichten... zijn belangrijker geworden dan je echte fysieke persoon... zegt Google-topman Smit in HP De Tijd. Virtuele persoon hoef je dan gelukkig niet te bedienen... van achter een toetsenbord of smartphone. Je hebt die virtuele persoon altijd bij je... In de vorm van kunstmatige intelligentie waarvan de Google internetbril nog maar de allereerste begin is.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 Meer weten? Download nu het branchrapport Garitatief of een van de andere 14 branchrapporten op nrcmedia.nl/slash insights. Dit is Radio 1.